6 uur. Het NOS-journaal. Wieselot Thomassen. Goedenavond. Vlaamse nationalisten van Bart de Wever op winst bij raadsverkiezingen. Turkije sluit luchtruim voor Syrische vliegtuigen. En Carré viert 125-jarig jubileum met cabaretmarathon.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 In België worden de stemmen geteld van de gemeenteraadsverkiezingen van vandaag. De stembureaus zijn sinds enkele uren gesloten. Het lijkt erop dat de Vlaamse nationalisten van Bart de Wever aan de winnende hand zijn. De Wevers N-VA wil dat Vlaanderen uiteindelijk onafhankelijk wordt. Verslaggever Joris van de Kerkhof is in Antwerpen. Joris, hoeveel wint de N-VA volgens de voorlopige uitslagen? Nou, in Antwerpen zelf, in de stad, daar hebben ze nu een derde van de stemmen geteld. En daar komen ze op 38 procent. De grootste concurrent, de partij van de burgemeester, komt op 28 procent. Er moeten dus nog heel veel stemmen geteld worden, maar dit is wel een groot verschil. Bart Wever hoop burgemeester te worden van Antwerpen. Dat lijkt er dan op dat het met dat gaat lukken. Ja, maar hij heeft dus geen absolute meerderheid en dan moet hij samen gaan werken. Hij heeft wel veel mensen die ooit op het Vlaams Belang hebben gestemd. Die partij die kwam nooit in aanmerking om samen te werken. Dat was dat cordon sanitaire tegen, hè? nooit samenwerken met andere partijen. Dat kan de N-VA wel, maar welke partij wil nu met hem samenwerken om uiteindelijk... Een meerderheid uh, te geven. Uh, uit, uh, het, het lijkt er een beetje op neer te komen dat die NVA moet gaan samenwerken met de partij van de van de burgemeester, nu met de socialisten. En uh, de NVA, we zeiden het al, uh, staat op winst. Hoe is dat in andere plaatsen? Ja, je ziet hier, ik ben op de bijeenkomst van de NVA, waar de mensen allemaal aan het wachten zijn... tot de grote leider Bart de Wever komt... om de overwinning van Antwerpen op te eisen. Zie je op de grote schermen ook de uitslagen... van allerlei andere gemeenten voorbij komen. Soms, bijvoorbeeld de gemeente waar Eurocommissaris de grucht van belang is, zij is een liberaal, hebben de liberalen opeens... bijna een meerderheid van de stemmen. Dus het is vaak wel heel persoonlijk ook... hoe de mensen gestemd hebben. Maar je ziet over het algemeen wel dat de nva van bart de wever overal enorm opkomt dat de Christen-Democraten het naar verhouding redelijk goed doen dat de socialisten behalve in de steden heel veel aan het dalen zijn en dat de liberalen helemaal onderaan staan en wanneer komt de definitieve uitslag ik vergeet zelfs nog één partij en dat is voor vlaanderen wel heel erg van belang het Vlaams Belang, ja, oh ja, die, uh, die hebben op sommige plekken soms wel een kwart van de stemmen uh, verloren. Uh, je zou kunnen zeggen dat de uitslag uh, voor Antwerpen in ieder geval er is als Bart de Wever het nodig vindt om hier zijn mensen uh, toe te spreken. De verwachting is dat het uh, over een half uurtje is. Dan is nog niet alles geteld, maar dan kun je in ieder geval voor de stad hier wel aangeven uh, dat uh, zijn NVA die met de leuze de kracht van verandering, NVA denken, durven doen, de verkiezingen hier gewonnen heeft.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 In de Amerikaanse staat New Mexico is de Oostenrijker Felix Baumgartner met zijn enorme ballon de lucht ingegaan voor een record parachutesprong. Now here we go. There's the bubble rising. is the tail going out. So far we've got a good start. The winds are cooperating. It's good so far. There there's the release. And there it the applaus. A successful ride. Een en ander is te volgen via een livestream op internet. Baumgartner stijgt nu met zijn ultradunne bluchtballon... op tot ruim 36 kilometer hoogte. Dat duurt een uur, twee, drie ongeveer. Daarna springt hij eruit voor een vrije val van meer dan vijf minuten. Hij gaat daarbij door de geluidsbarrière... en dat is het gevaarlijkste moment van de operatie. In Duitsland is minister Javaan van Onderwijs in opspraak geraakt. Ze zou in haar proefschrift op grote schaal plagiaat hebben gepleegd.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 De parlementsverkiezingen in Israël worden gehouden op 22 januari. Het kabinet in Jeruzalem heeft die datum bekendgemaakt. Het parlement moet er morgen nog wel mee akkoord gaan. Premier Netanyahu kondigde deze week vervroegde verkiezingen aan... nadat het niet gelukt was een begroting aan te nemen. Vooral een paar kleine religieuze regeringspartijen... verzetten zich tegen bezuinigingen op sociale voorzieningen. De verkiezingen stonden eigenlijk voor oktober volgend jaar op de agenda. De Likud partij van Netanyahu staat in peilingen op winst.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 Nederland moet korte metten maken met zijn nurkse imago in het buitenland... zei oud-minister Bot van Buitenlandse Zaken in het tv-programma Buitenhof. Volgens Bot kan Nederland op die manier zijn invloed in de wereld terugwinnen. Ik denk dat de meeste mensen wel weten... dat wij onze boterham voor bijna driekwart in het buitenland verdienen... of door handel en activiteiten in het buitenland. Um, dat de Europese Unie zeker op dit moment... daar natuurlijk een ongelooflijk belangrijke rol in speelt. Dus ik denk dat het niet goed is dat wij dat imago van een wat uh, Nurkse euroscepticus, dat we dat uh, houden... nee, uh, daar moet aan gepoetst worden en dat moet veranderen. En ik denk dat dat het signaal is. Volgens Bot heeft Nederland zich de laatste jaren vooral laten kennen... als een land dat overal tegen is. Dat is het gevolg van de samenwerking tussen het kabinet Rutte en de PVV, denkt Bot. Hij zegt zich regelmatig geërgerd te hebben aan politici... ook aan CDA-partijgenoten... die zich veel te streng tegen het buitenland zouden hebben opgesteld... om Geert Wilders niet te irriteren. In het Amsterdamse Theater Carré is een cabaretmarathon aan de gang... ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum. Gedurende 12,5 uur staat elk half uur een andere cabaretier op het podium. De aftrap voor de marathon was vanochtend om 9 uur. Zijn jullie klaar voor een spetterende knal...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 Uh, we hadden denk ik wel twaalf en een half een week kunnen vullen, als je natuurlijk naar het talent van Nederland kijkt. Maar 12,5 is echt een, een, een, een prachtige invulling van de dag. En je zag het, want we hadden vanmorgen al de rij voor de deur staan, voor negenen. En de zaal zit vanaf het begin op aan vol. Dus... Ik kijk eerst even rond, jongens. Doe even wat voor jezelf. Ja. Waarom is Carré zo geschikt voor cabaret? Er is iets met die zaal. En die zaal, hij is groot, er kunnen natuurlijk 1756 mensen in... maar de manier waarop het gebouwd is, maakt hem toch heel erg intiem. Zoals Theo Maas, uh, van, van Herman van Veen tot iedereen... die, die heeft iets met die intimiteit. Het is grandeur en intimiteit in één. Hallo! Goedemiddag! Wat een slecht idee dit, zeg! <lacht> Jullie moeten nog tot negen uur. Fijn! 12,5 uur lijkt me wat lang voor alleen maar grappen...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 verslag was dat van Mark Hamer. Sport. Erik Pang schreef vanmiddag badmintongeschiedenis... door als tweede Nederlander de Dutch Open te winnen. De finale in Almere was sowieso een Nederlandse aangelegenheid... want daarin won Pang in twee games van Dicky Paliyama. Pang kijkt zeer tevreden terug. Ik ben echt on, ongelooflijk blij. Ik, uh, ja, ik heb uh, een keer eerder in de finale gestaan, toen ging het, uh, ging het mis. En uh, ja, ik, ik ben nu 30. Uh, ja, had ik eigenlijk nooit meer uh, verwacht of, uh, dat dit nog zou kunnen. Maar uh, ja, het kan wel. Dus. Bij de vrouwen sloot Judith Meulendijks haar internationale carrière af met een tweede plaats. Ze verloor de finale in drie games van de Tsjechische Christina Gavenholt. Novak Djokovic heeft het Masters-toernooi van Shanghai gewonnen. De Servische tennisser versloeg in een spannende finale... de Brit Andy Murray in drie sets. Murray had in de tweede set diverse kansen de partij uit te maken... maar Djokovic knokte zich in een lange tiebreak terug. De wedstrijd duurde ruim drie uur. Springruiter Jeroen Dubbeldam heeft de grote prijs van Oslo gewonnen. Het was de eerste wereldbekerwedstrijd van het indoorseizoen... Dubbeldom was, Dam was met zijn paard Utasha foutloos in de barrage... en kwam tot de snelste tijd. De Zwitser Beat Mentli werd tweede. De Spanjaard Sergio Alvarez-Moya eindigde als derde. Verkeersinformatie bij de ANWB René Passet. Alleen nog een korte file bij Utrecht op de A2 vanuit Amsterdam. Al de hele dag eigenlijk, vanwege werkzaamheden. Neem de parallelbaan daar, want als u de hoofdrijenbaan neemt... dan komt u in twee kilometer file bij Knoop het Oude Rijn. Hoofdpunt van het nieuws: de Vlaamse nationalisten van Bart De Wever staan op winst bij de gemeenteraadsverkiezingen. De definitieve uitslag volgt later vanavond. Turkije heeft zijn luchtruim gesloten voor Syrische vliegtuigen. En het Amsterdamse theater Carré viert zijn 125-jarig jubileum met een cabaretmarathon. Tot zover het uitgebreide NOS journaal. Zometeen de VPRO met studio Itserda.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 Studio Itzerda. Welke kleur zou u hier aan geven? Zal ik u eens een praktisch voorbeeld geven... hoe de moderne massamedia tegenwoordig werken? Ja, meneer Itzerda. Luister hier eens daar. Deze vrolijke, vreugdige muziek zou als haar een kleur moesten geven... alleen maar geel kunnen zijn. Moet je horen! Zonnigheid, warmte... Lachelijk. Vrolijkheid. hersenspoeling. En een zeker idealisme. Pure propaganda. Vrolijk en onbezorgd als een dag aan het stand. Deze onzin wordt er gewoon keihard ingehamerd. Door de telegraaf, door de lotto, door meneer Pastoor. Ik heb, in de loop der jaren, na een reeks bittere ervaringen... een scherpe blik ontwikkeld voor het gevaar geel. Nooit een bos gele rozen van uw ex gehad? En waarom zijn bijna al die treinen geel? Martin? Hi, Martin. Vraag het Martin, Martin Minkemaar. Martin. Lekker ding. Nou, daar ga, ik, uh, daar ga ik een beetje van blozen. En dat mag niet, want Studio Itzada gaat deze week niet over rood... maar over geel. Deze maand is het trouwens allemaal kleur. Wat de zomaar bij Itzada. Omdat kleuren ontzettend belangrijk zijn voor ons allemaal. Hoewel we dat niet altijd doorhebben. Dan heb ik het niet alleen over de felle kleurtjes... boven de winkels en op tv... maar ook over de subtiele kleuren in dit moerassig landje. Met regen, bakstenen en beton... De kleuren van alle dag. De zachte gele met de bruine gijzer doorheen. Dat geel is de kleur van de herfst in Nederland. Bovendien, bovendien zijn veel nakomelingen van ons grote voorbeeld... de radiopionier Injuur Itzerdaar... geboren in de plaats geel. Ik bedoel maar. En geel is ook de kleur van de haat. En van goud. Daarover ook. Er, rechts naast mij, voor de luisteraar links... zit. Mijlan, je bent radiomaker in de opleiding in Brussel. Je roept stage bij ons. En je bent blind. Je, ben, je, ben, je, je bent helemaal blind, hè? Ja. Maar ja, je toch zie je kleuren. Ja. Dat is gek, hè? Ja. Um, welke dag van de week heeft geel als kleur? Vrijdag. Vrijdag, niet zondag? Nee, zeker niet. Dan zitten we dan, deze zondag. Wat, wat voor kleur heeft zondag? Um, Wit-grijzig. Wit, Wit-grijzig? Dat, nou, nee. dat is niet zo... Uh, nee, het is een, heel, een hele, frisse, hele frisse kleur. Oké, okay, dus het is niet zo dat, dat er aan geel... dat er een bepaalde... Uh, uh, van miezerig, het is wel een weer was vandaag... maar dat een bepaalde miserige nee, nee hoor, want gisteren was het zaterdag... en zaterdag ja. is rood... en gisteren was het nog veel miezerigere. Ja. En waar hebben we het over hè, nu? Hè? We hebben het over synesthesie. Ja. Je bent synesteet. Dat wil zeggen... Uh, jouw zintuigen vermengen impulsen die ze krijgen... Ja, dat klopt. Ja. Ja. En ik uh, heb allemaal verschillende soorten synthetie. Mm -hmm. Maar die voor jou is dat je dus. Uh... Ja, letters, uh, letters en cijfers met kleuren verbinden. Juist. Dus woorden en getallen uh, hebben allemaal hun eigen kleur. En elke letter en elke uh, cijfer heeft ook een eigen kleur. Itserda, wat voor kleur is Itserda? Uh, ja, de i is heel uh, wit, heel fel, ja, fel wit zou ik zeggen. En vaak zijn klinkers ook dominant. En omdat je Itserda. Uh, die i springt er heel erg uit voor mij. Dus het is wit en dan een beetje oranje, bruinig, een beetje groen. Zo, zo. Alle, er zit heel veel in. In de Itzer, daar zit heel veel, maar dat weet je. Ja, dat is zo. Uh, Gerbert de Ruiter, aan de andere kant van de tafel. Um, kunstenaar, welkom dank bij je ons. Um, dit, uh, dit komt je bekend voor, hè? Ja, dat komt me bekend voor, ja. Je bent ook synestate. Klopt, maar het is niet zo dat elke synestate dan dezelfde associatie heeft... <laughs> Aangezien um, voor mij uh, geel woensdag is. He? Nou ja, nu, ik, nu, nu is, nu is het eigenlijk al... Nee, natuurlijk, het is heel persoonlijk. Ja. Ja, dus, en de zondag? Is wel weer wit. Is wel weer wit, daarin ja. komt het overheen. Ja. Dus iedereen heeft zijn eigen... Uh, iedereen in de steed, heeft zijn eigen associatie. Of ja, eigen dat geloof ik wel. En los daarvan heeft, werkt het ook niet bij iedereen hetzelfde. Ja. Ja. Ik geloof dat uh, bij mij inderdaad... Het zijn woorden, begrippen. Uh, niet echt letter voor letter, maar um, wel weer getallen. Yeah. Maar ook combinaties van getallen. 69 heeft een andere kleur als 6 en 9, afzonderlijk. Heb jij het ook mee? Uh, nee, ze mengen elkaar Ze mengen niet. Huh? Uh, dus het is, uh, yeah. De kleuren van de cijfers en de letters blijven altijd hetzelfde... maar er zijn wel dominante. Woorden met een E in zijn uh, overwegend geel. Woorden met een G erin zijn overwegend groen. Uh, dus er zijn dominante kleuren en dominante letters dus. Die er mensen zijn die zeggen, van, ja maar als je blind bent, hoe weet je dan wat kleuren zijn? Ja, um, ja ik ben uh, niet blind geboren. Nee. Dus ik heb sowieso nog kleuren herinneringen. Ja. Maar ik denk ook dat er kleuren zijn die ik nooit gezien heb, maar die wel in mijn hoofd zitten. Want er zijn bepaalde letters die een hele gekke kleur hebben, die ik ook heel moeilijk kan beschrijven. Een soort... Blauw, zwart, bruin, groenig. Ja. <laughs> en ik uh, zou nie, niet weten wat in deze wereld die kleur heeft. En toch is die er. Ja, mooi, mooie kleur. Van... Ja, het is een hele mooie kleur. Oh. Het is een hele mysterieuze kleur. Die echt, die, die, die, jij alleen maar kind? Uh, ja, het is, het is ja, ik heb zonig. nog nooit iemand gevonden die snapt nee. wat ik bedoel. Als ik <laughs> er, erover heb. Ze zegt: Gerbert, um, je bent kunstenaar. Mm -hmm. Ik heb het erover al gezegd. He? En uh, je schildert. Ja. En je probeert je synestesie op het doek te krijgen. Ja, synesthesie is voor mij eigenlijk een mooi voorbeeldboek in mijn hoofd. Als ik uh, soms even niet weet wat ik moet schilderen... dan pak ik gewoon of een getal of een begrip. Ja. En um, dan beeldt zich daar een beeld in mijn hoofd waar kleuren bij zitten. Wat zij net zei over kleuren die je misschien nog nooit in het dagelijkse leven hebt gezien. Dat vormt bij mij bij sommige dingen ook wel al zo. Alleen vormt dat dan ook gelijk een beeld... 78 uh -huh. heeft voor mij ook een beeld buiten een beeld ook, de kleur. Vorm. Ja, buiten ja, ja. de kleur om. Ik pak even je boek erbij. Je hebt een heel mooi boek gemaakt. De Magie van Synesthesie geheten. Schilderijen van Gerbert de Ruiter. En ik schraap hem open op de, op de dagen van de week. Maandag, dat is, beneden is dat bijna zwart. En boven is dat een soort wolkenlucht erboven met rode druppels ertussen. Dinsdag, uh, ja. Uh, een so, uh, uh, soort meer lijkt het wel. Met erop witte spatten en rooie spatten. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik richt het natuurlijk niet, niet goed uit. Het is natuurlijk veel meer dan dat. Maar Het is heel abstract. Maar dit zijn de vormen die je ziet. Die je echt ziet als ja. je aan die dagen denkt. Woensdag heeft een mooie gele kleur. Ja. Geel. Ja. ja. En het is ook niet zo... Uh, bijvoorbeeld de dinsdag. Daar... Ja. Um, die, die die die spatjes die, die ja. je daar ziet ja Spartjes. die die slingers van dat wit ja dat heb ik echt wel tien keer over gedaan totdat ik op een gegeven moment dacht van, ja nu heb ik je dit is dus je mijn hebt dinsdag. Je echt boven boven boven, ja. boven gespat met de met de kwast ja ja ja en dat, maar dan moet je het je steeds maar overdoen. Kort even af afvegen of heb je steeds, weer steeds maar overnieuw moet je beginnen? Nou, dat is olieverf, dus dat oh. laat zich makkelijk weer, ja, dat weer mengen tot een egaal ja, kleur. Droog, ja. Ja. Ja. Nou, de donderdag is behoorlijk donker. Het is een beetje, een beetje ondelspellend. Maar ik, ik, ik, ik geloof niet dat ik dat soort dingen aan moet verbinden. Hè, dat, nee, de, de, dat de associatie... associatie ja. Ik heb die vraag wel vaker gekregen ja. met de zondag. is Bijvoorbeeld wit en, ja. en de maandag zwart. Ja. En wit, dat ja. heel veel mensen zeggen... Ja, dat is het voor mij ook, want dan heb ik nog een kater of weet ik veel wat. <laughs> Maar um, die ja. associatie heb ik überhaupt niet. Dat het zijn is... lekende leek, opmerkingen, zijn dat, hè? Nou, dat begrijp ik best dat mensen dat zeggen. Ja. Omdat ja. je een associatie met een kleur hebt... op een andere manier dan dat synestheten dat hebben. En waarom roepen de vrijdag en de zaterdag in elkaar over? Dat zijn omdat vrijdag en zaterdag over. bij elkaar horen, voor mij. En niet oh. omdat het een weekend is. Maar ja. dat zijn twee dagen die ja. eigenlijk één dag zouden kunnen zijn. Waarbij ja. zaterdag het rood overheerst. Bij het woord geel, wat voor kleur zie je bij het woord geel? Wat voor? Ja, wat voor kleur zie je bij het woord geel? Of... Bij het woord geel, ja? dan zie ik gewoon geel. En, en, en jij, Melon? Uh, ik zie groen met veel geel en een beetje wit. Want de G is groen, de E is geel en de L is wit. Dus Kijk. het is een soort treintje van uh, een groen blokje, twee gele en een witte. Is dat niet heel erg verwarrend? Nee man. Ja, nee, man. Nee, man. Nee, het, uh, het is een toevoeging of zo. Uh, het is, als ik bijvoorbeeld een telefoonnummer onthoudt is heel makkelijk. Omdat je, ik, ik weet, het begint met een 0 en dan komt er een 6. Maar als ik niet meer weet welke, kleur, welke letter er da daarna komt... dan denk ik, ah, het was een rode, dus dan moet het een 5 of misschien een 7 geweest zijn. Maar is het zeker geen 3, want die is groen. Ja. Zeg, je bent blinde ziend eigenlijk, zou ik je zeggen. <laughs> zo heb ik het nog nooit bekeken, maar ja, ja misschien wel. Ja. Zeg, uh, het is hoogste tijd voor het uh, kleurbureau. Waarom? Ja, pardon. Ja, ik moest je even wat voorbij vertellen nog. Kleurverterger Rob van Malen, die, vertelt, die neemt een specifieke kleur onder de loep. Ditmaal geel. Stel je voor dat je in het Nederland van de 19e eeuw... Uh, door de stad loopt of uh, door een dorp dan uh, is daarin veel meer kleur dan nu. En dat zijn uh, rode en bruine tinten en ook wel groene tinten. Maar het zijn vooral heel veel meer gele tinten... dan wij ooit hebben gezien in de gebouwde omgeving. En dat komt doordat geel in die 19e eeuw... veel sterker en voller is geworden. Dat zijn dus uh, de eerste kleuren die uit het lab komen, zal ik maar zeggen... En dat werd gewoon enthousiast gebruikt. Uh, net zo door uh, Van Gogh voor zonnebloemen... als uh, door de mensen die dat op het houtwerk uh, gingen smeren. Ah, het was heel modern, het was heel modern het is nieuwe, om het geel te gebruiken. Ja, precies. Het is nog niet de kracht die die kleuren in de 20e eeuw krijgen. Maar het is wel al een volle kleur. Het verschil is dat de 19e eeuwse nog een soort zachtere volheid hebben. Die zijn zwaar. En in de 20e eeuw krijg je pas het echte felle. Dan zie je dat in het begin van de 20e eeuw verdwijnen langzaam maar zeker veel van die kleuren van de 19e eeuw. Maar vooral het geel. Het geel verdwijnt vrijwel helemaal. Het blijft alleen bestaan uh, in de Kempen. Omdat de Kempen een van de vroege uh, toeristische gebieden zijn in Nederland. Dat is echt oud toerisme. En daarom hebben ze dat geel daar zo gelaten. En in de rest van Nederland is het helemaal verdwenen. En dan is het gekke dat het niet alleen verdwijnt als verfkleur uit de gebouwde omgeving... maar dat er ook iets ontstaat in het gebruik van licht. Je hebt dan uh, neon, uh, licht wat koud is voor ons gevoel... Uh, maar wat we toch uh, op alle kantoren ineens gaan gebruiken. Uh, en je hebt het ook in het verkeer... Want uh, veel mensen zullen zich misschien nog wel die, die, die lampen herinneren van de Franse auto's. Die hadden van die mistlampen en dat was een heel bijzonder soort geel. In de Franse film zien je hem voor je, die, die DS die zo op je af komt rijden. Uh, met die warme gele lampen. Maar dat verdwijnt. Want het is, op dit moment hoort het bij de uh, macho-achtige auto's. Om xenonlampen te hebben. En die zijn staalblauw. Niet zomaar koel, maar echt ijzingwekkend koud, koud, koud, koud, koud, koud, koud, koud, koud, koud, koud, koud, koud, koud, koud. Ik vraag me dan af: ben ik nou de enige die daar zo'n last van heeft? Dat geel, het verdwijnt. Maar het is geel. Dat komt juist weer via de achterdeur van de geschiedenis terug. Oh, Daar kom, kom je terug? Ja. Oh, okay. Want daar uh, maken kunsthistorici die in monumentencommissies zitten... dankbaar gebruik van uh, om het geel, wat ook op veel gevels... niet alleen op houtwerk, maar ook op veel gevels had gezeten... om dat weer terug te gaan brengen in plaats van het koude wit... wat er ondertussen op zat. Ja, maar op die, snelweg, op die snelweg, zei je net, ja, daar, daar, daar heb je de opmars van het hele koude licht... Ja, uh, maar ik zou wel verwachten van Rijkswaterstaat... Uh, dat ze uh, het geheel in de gaten houden en in balans houden... Uh, door in ieder geval te zorgen dat die wegen dan wel met warm licht verlicht worden. Okay. Moet, je dan, moet je dan dus, de, dus het koude licht, uh, waar, waar mensen onheim, zich onheimisch van voelen... Hè? Ja. Van, die, van die auto's, moet je dat compenseren met ja. prettiger licht op de snelwegen? Het is een pleidooi om aandacht voor het feit... dat die blauwe lampen steeds meer beslag leggen op de ruimte... Op straat. Door tegenlicht. de richting. Ja, de hele goede. Ja. Dat is het. Daar, het is een pleidooi voor het goede tegenlicht. Ja, ja, dat akelige, verblindende licht op de snelwegen. Daar moet een eind aan komen. Meer warm geel op de weg. U hoorde Rob van Malen, observator van het kleurgebruik in Nederland en auteur van De kleur van de stad, uitgeven bij reverie Sun, waarin dus heel veel van observaties op papier, waarin hij heel veel van dat observaties op papier heeft gezet. Um, ja, maar nu zegt u misschien van ja, hoezo geen geel in Nederland? Je hebt toch allemaal bijvoorbeeld de Nederlandse spoorwegen, heel veel geel in de Nederlandse spoorwegen Alleen maar geel, eigenlijk. En um, dat is een kleurincident volgens Rob van Maan. Dat, dus uh, dat is eigenlijk een fel kleurtje dat overal doorheen vies of spoort in, in dit geval. Aan de telefoon heb ik Guus Veenendaal. Hij is voormalig bedrijfshistoricus van de NS. Goedenavond. Goedenavond. Um, de vraag aan u is: um, waarom, is NS, ja, waarom is geel de kleur van NS? Ja, uh, dat is het in 1968. Daarvoor had je verschillende kleuren, donkerblauw, rood, lichtgroen voor verschillende typen materieel. Maar in 1968 wilde NS een meer herkenbaar gezicht maken, een, een huisstijl zoals ze dat zo mooi noemden. En daar hebben ze dus een, allerlei ontwerpers bij gehaald uh, en zijn uitgekomen op geel met aanvankelijk grijs. Uh, dat duurde natuurlijk een hele tijd voordat al het materieel geel was. Want een ja. heleboel wordt er ja. niet meteen over geschilderd. Ja. En uh, dat heeft echt jaren geduurd. maar een nieuw materieel werd meteen in geel. En locomotieven ja. vaak geel met donkergrijs. Nou, dat donkergrijs was saai. Hoe uh, dus je dat? Dat is weer weg, ja. Ja, geleidelijk aan is het dus steeds meer geel geworden. En uiteindelijk geel met een blauwe band langs de ramen. Maar, tuurlijk... maar, mag ik even onderbreken? Ja, Wa waar, waarom geel? Uh, men vond het een, een mooie kleur, een opvallende kleur. Ja. Die je inderdaad uh, gauw ziet. Een groene trein in een, in een bosrijke streek, of in een groene streek, zie je niet. En uh, bovendien had het groen de neiging om nogal vaal te worden... door de omstandigheden, de weersomstandigheden. Hetzelfde golf voor dat rood wat de dieseltreinen hadden. En die werden erg faal en dat werd oh, ja. erg lelijk. Geel schijnt beter bestand te zijn tegen weersomstandigheden en ook tegen de, de wasinstallaties. Dus, dus hoef het het minder, je, je hoeft het ook minder vaak schoon te maken? Het is minder besmettelijk? Wat het is minder het? besmettelijk en het schijnt ook zich ook beter te houden, want die ah. wasinstallaties werken met allerlei chemische middelen om het ja. vuil eraf te krijgen. Het is goedkoper! En, het is de goedkoopste kleur! Het is een goedkoopste kleur. Het is niet voor niks dat ook uh, huizen en zo vaak in, in geel of lichtgeel of wit uh, zijn geschilderd. Dat hoorden we net. Ja. Uh, dat is ook goedkoop. En bovendien is het duurzaam. Ja, ja. En geel heeft dan nog het bijkomende voordeel dat het goed zichtbaar is. En bijvoorbeeld op overwegen en bij stations waar mensen dicht in de buurt van het spoor kunnen komen. Valt een gele trein meer op dan een, laten we zeggen, ja. een donkergroene trein. Ja, maar, trein. Ja, maar moment, als je die trein ziet dan ben je toch eigenlijk al... Uh... Nou, dan is het al te laat. Als je op de overweg bent, ben je te laat. Dan ja. ben je dus ook door de dichte bomen heen gelopen. Juist. Dus waarom? Dat, is dus eigenlijk niet, niet, dat argument klopt niet helemaal voor Geel. Nou, het is wel een argument geweest. Want bij die eerdere blauwe locomotieven had je vaak een gele neus. Ah, ja. Juist als waarschuwing. En dat zie je in het buitenland, ook in Engeland bijvoorbeeld, is dat ook heel veel zichtbaar. Dat de treiners zelf een donkere kleur hebben, maar wel een gele neus. En de oorspronkelijke groene elektrische treinen in Nederland, die hadden vaak een gele snor. En het was niet alleen versiering, maar het was juist ook betere zichtbaarheid van een afstand. Is er eigenlijk nog tijdens de wisseling van de, de kleur, want het is een hele dominante kleur meteen, bam, hij springt eruit. Is er, is er eigenlijk protest geweest? Hoe waren de reacties? Nou, er zullen mensen zijn geweest die het niet mooi vonden... Binnen die, de directie misschien zelfs wel hoor, dat weet ik niet. Maar uh, dat zou kunnen. Maar in ieder geval is dat toch uh, het besluit is genomen en doorgezet. En uh, ook vrij lang dus al geleden. Ja. Uh, in 1968 is dat besluit genomen en uh, treinen zijn nog steeds geel. Behalve nu de allernieuwste sprinters die meer wit uh, met een gele streep en een blauwe streep zijn. Maar wel goed zichtbaar ook. Het zou kunnen dat het geel langzaam op weer verlaten wordt, dus het is mogelijk, ja. Ik ben benieuwd. Voorlopig komt er geen nieuw materieel op de baan, voor zover ik weet. Na die sprinters. Uh, dus we moeten even wachten om te kijken wat dat gaat worden. Maar het, het feit dat die sprinters dus inderdaad allemaal uh, wit zijn... Ja. betekent misschien iets, maar aan de andere kant... materieel dat nu helemaal gerenoveerd wordt. Ook, die dubbeldekkers. Ook de ja. geel. Die zijn weer gewoon geel met ja. de blauwe band langs de ramen. Goed, geel blijft dus de kleur voorlopig. Guus ik voorlopig wel. Ja, Guus Venendaal. Uh, dank u wel voor uw medewerking. Dank. Graag. Fijne avond. Dank. Dag. Um, ja, en uh, dit is uh, studio Itzerda. En um, uh, Meilan Oeng en Gerbert Ruiter, die zitten naast mij. Allebei uh, oh, cynisteet. Kijk, ik ben geen cynisteet. Dus ik, ik kan niet. Ik, ik heb dus bij mij. Uh, heb je geen cross Is ook het mee noemen mm -hmm. tussen zintuigen? Als ik iets, want je hebt allemaal soorten van synesthesie. Heb je, hè. je hebt ook als iets hoort dat je dan iets proeft of iets, iets ruikt. Of, hè, die ja. associatie kan er ook zijn. Mm -hmm. Maar die synesthesie die jullie hebben, dus uh, woorden of geluiden en kleur, die komt het meest voor, begrijp ik. Ja, inderdaad. En ook de cijfers. De cijfers, uh, cijfers. cijfers inderdaad. Ja. Zeg maar, um, ik, ik ben dus geen sinistate, maar ik, ik, ik, ken natuurlijk wel, uh, ik kan wel wat met omschrijvingen... als warme woorden of ijskoude woorden, een scherpe blik of schreeuwende kleuren. Mm -hmm. Dat heet niet per definitie voor sinistate hetzelfde te zijn. Nee. nee en, en dat zijn ook uh, culturele en inhoudelijke associaties. Ah ja. Ik bedoel, warm is, is uh, vriendelijk en aangenaam en fijn... Uh, en koud is, is uh, onvriendelijk en vervelend ijzig, dat soort dingen. Maar er hangt geen enkele inhoudelijke of culturele waardeconnotatie aan de kleur en uh, de woorden die aan elkaar hangen. Ik bedoel, het woord haat is bijvoorbeeld rood, maar ik vind rood een hele leuke kleur. En het woord warm is ook rood, dus het heeft verder niks. Uh... Meiland, wat voor kleur heb ik? Jij bent rood. Ben ik rood? En ja. het, ik bedoel, als persoon of als naam, Martin? Um, ik denk dat het weer een klein beetje mengen bij mij. Ja. Maar je bent, ja, je, je bent rood. Ik denk omdat de M en de A van ja. Martin rood zijn. En als we nou, als we nou ernstige ruzie krijgen over de inhoudelijke koers van iets zo daar de komende weken, wat voor ja. kleur krijg ik dan? Kijk naar andere <laughs> kleur dan. Um, nee, dat denk ik niet. Nee, nee dus de kleuren veranderen nee. niet. Het is dus nee, los, nee. Van emotie, zou zeggen, van ja, los van emotie, zullen maar zeggen. Ja, los van emotie, appreciatie, het is, gewoon, het is er gewoon. Wat voor kleur is Gerbert? Groen. Groen. En Gerbert, wat voor kleur heeft mij dan? Rood. Kijk, nou, dan komen we ergens. Nee, echt niet. Ja, dit is totaal totaal, totaal, <laughs> we hebben totaal een hele eigen interpretatie. Ja, van de... ja. um, we zoeken ze in de elkaar ook op... Zo van over, over te praten of heeft dat geen zin, zullen maar zeggen? Nee, nou ik denk A dat dat geen zin heeft, B, um, ik, ik ben een, een jaar geleden of zo een keer geïnterviewd door een, een dame uit België die een documentaire maakte over synesthesie. En hm. uh, die vroeg ook aan mij van wel, heeft u geen nood om daar met anderen over te praten? Hm. Ja, dat, dat bedoel ik, ja, is ja, het, is alsof het, um, alsof het een iets, iets uh, is om... Uh, ja. ja, maar toen zei ik dus ook tegen haar, ik speel ook gitaar... en dan heb ik ja. ook geen nood om daar met anderen... Het is voor mij zoiets vanzelfsprekends wat bij mij hoort. Ja. En tot voor kort wist ik niet eens dat het synesthesie heette. En was het in mijn beleving heten het fantasie. toen ik een keer bij de wereld door iemand zag zitten... en die zei 69 is voor mij dat en dat. En 13 oh, dat, ja? dat. Ik denk, hé, hey, verrek, dat heb ik ook. Hoe lang is dat geleden? Ik denk een jaar of twee, drie. Hè? Dus voor die tijd... Ja, ik, op de kunstacademie werd op een gegeven moment aan mij gevraagd... Van, uh, je moet de jaargetijden gaan schilderen. Ik zei, nou daar heb ik niet zoveel mee, maar mag ik maandag, dinsdag, woensdag, donderdag doen? Ja. Het zijn beelden die ik al heel lang zo in me heb, maar niet wist dat het synesthesie heette. Dus het hoort gewoon bij je, maar het, is het, niet, het lijkt me zo lastig. Het lijkt me lastig ook. <lacht> nee, ik maar, vind het wel prettig. Nee, <lacht> nee er is niks, het is helemaal niet lastig. Het is... Het is uh, ja, ten eerste is het heel gewoon. Het is er altijd geweest. Uh, maar ook als ik er dan iets van uh, waarde aan moet uh, hangen ofzo, dan is het handig. Alsof ik zei Een telefoonnummer onthouden is makkelijk, ja. want er zijn kleuren. Dit is gewoon een, een soort extra dimensie of zo. Het is fijn. Het zit nooit in de weg. Nee. Het is ook geen dwingende eigenschap of zo. Nee, maar omdat je het zo eigen is, dat je het moeilijk kan uitleggen. dat bedoel ik eigenlijk Ja, ja dat, dat is lastig. En er met andere synestheten over praten okay. is eigenlijk nog lastiger. Want als Gerbert nu zegt woensdag is geel, dan ga je mijn tenen zo krom, want woensdag is helemaal niet geel. Well. Woensdag is namelijk lichtblauw. En dat is heel duidelijk zo. En vrijdag is geel. Woensdag is echt niet geel. Tja. <laughs> Voor mij is woensdag echt geel. Maar dat is wel opvallend, dat je zo dat je heel erg in je kleur hangt, <laughs> ja. ja, je zou er haast een kleur ja. van krijgen. Ja. Ja. Zo, wat, wat, wat, is, wat is het eigenlijk, zie je, uh, melon? Het is eigenlijk, um, zijn eigenlijk verbindingen in de hersenen. Dus de hersendelen uh, die bij elk zintuig heeft een stukje hersenen, zeg maar. En als je als baby geboren wordt, zijn die allemaal met elkaar verbonden. Ja. Het is ook daarom dat, dat baby's in het begin niet heel specifiek reageren op prikkels. En dat komt pas later. En uh, bij normale mensen sterven de nutteloze verbindingen af. Dus bijvoorbeeld de verbinding tussen kleur en lettercijfer... Of, of bij de, de normale mensen? Ja, ik bij de niet een Even wat ik al maar... <laughs> op nee, En bij synestheten blijft het in stand. Het in niet in zoveel de... mensen hebben dit. Hè? We spraken van 1 op de 2000. En de synestheten vormen die Jury hebben 1 op de 500, geloof ik, zoiets. Zo van een paar procent zelfs. Je ja. lichte vorm. Ik gradaties allemaal heb je. Ja, ja in, in verschillende vormen. Hè? Ik bedoel, ja. uh, de componist liest... Hij had ja. bijvoorbeeld heel erg sterk met, met zijn muziek... en stond te dirigeren, een nieuw muziekstuk... en dat was niet helemaal naar zijn wens... waarop hij op een gegeven moment afklopte hem op zijn katheter met zijn stokje. Ja. Jullie moeten het meer blauw spelen mm -hmm. in de veronderstelling dat... Uh, dat iedereen het begreep. Dat iedereen het begreep, ja. ja. Um, uh, Leonard Bernstein had het ook, heb ik begrepen. Ja. En dus uh, veel meer muziciën. Duke Ellington. Rimsky-Korsakov Rimsky is dus de, de componist... <laughs> Kandinsky, Kandinsky, Sibelius. Ja. Dus heel veel, heel, het is heel, veel, heel veel... Frank Zappa. Frank Zappa ook. Dus heel veel artistieke dingen, zou ik zeggen. Ja. Ja, dat ja. Ja, ja, ben is, je ook. Je bent kunstenaar. Ja, met, met ons, het is dan ja. een, een, een extra ding waar je creatief mee kan omspringen. Alsof je ja. een extra instrument in handen krijgt. Of zo. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is het. Het is een extra ding. Het is extra. En ja. dan zit je niet in de weg dus. Ja, maar kijk, ik, zou, ik heb al zoveel indruk altijd. Dus dat ik, dat ik denk van, oh jeetje, moet ik dat ook nog... Uh, dat is een beetje, ja, is een maar, een beetje maar goed, dat is misschien... Als je niet beter weet, <laughs> ja. zit het niet in de weg. Ja, ja, ja. ja, ik kan wel zeggen, het zit niet in de weg. Maar ik, ik denk ook wel door dat ik nu blind ben. Dat ik kan me niet helemaal voorstellen hoe het werkt als je wel goed ziet. Want ik bedoel, ik zie verder niks. Dus ik zie de fysieke beelden niet. Dus ik vind het prima om... Uh, om die kleuren te zien, die synesthetische beelden, zeg maar. Maar ik kan me niet voorstellen hoe het moet als je allebei ziet. En zijn niet alleen herinneringen zeg maar, uit, de, uit de tijd dat je nog wel kon zien? Hè? Nee, nee, nee, het, nee, het ontstaat echt. Want ja. Ik, ja. Uh, ja, toen ik nog kon zien, kende ik bepaalde woorden niet die ik nu wel ken. En die hebben ook een kleur. Dus het ontstaat echt ja. in mijn hoofd. Maar ik kan me niet voorstellen dat je beide beelden ziet. Dat lijkt me heel gek. Gerbert, ja. kijk toch dat, dat mooie boek van jou door. En kijk, niet alleen de dagen van de week die heb je beschilderd. Maar alle, ook, ook, het, ook het Laatste Avondmaal, helemaal in het rood. Ja. Waarom had je bij, bij, bij, dus met jouw interpretatie van het Laatste Avondmaal, dat heet Mijn Avondmaal. Hoe kom je op het Rood? Waarom, dat is dat, dat je, wat je, je ziet de schilderij toch zoals het is, het Laatste Avondmaal. En dan... Ja, uh, maar ik heb het, ben het gaan maken naar aanleiding van uh, onder andere ook het lezen van de Da Vinci Code. Net oh, ja. zo goed als het andere schilderij wat verderop erin staat. Oh. Um, ja. Ik vond het, het verhaal erg mooi. Als je het, wat in het laatste avondmaal, een beetje ja. moeilijk voor de radio... maar beter in detail bekijkt. Mm -hmm. Eén van de stukken in um, het verhaal van uh, de Da Vinci Code... is dat Jezus eigenlijk heel erg verliefd was op uh, Magdalena. En dat mm -hmm. een van de discipelen, de derde uh, van links naast Jezus... dat dat geen man is, maar een vrouw. Ja. En, dat heb ik hier een beetje proberen extra te accentueren. Dat is heel en dat grof het... geschilderd. Ja. Ik zeg maar even grof hoor, maar dat klinkt misschien ja, dus zo... Ja, dat is met Het is met paletmes echt zo. Ja. Ja, ja. Ja. En wat ik heb willen uitdrukken... is eigenlijk meer de liefde ja. uh, ah, ja. tijdens de scène... dan het laatste avondmaal aan zich. Ja. Maar... Veel topsport, pardon. Ja. Maar we we gaat... Gaat... Oh ja, uh, Melan, sorry. Ik, wou, ik vroeg me gewoon af, Gerbert... Uh, of, of het wel fijn is om die beelden daar zo op het doek te zien. Want is maandag in je hoofd... Uh, mooier dan de maandag op het doek? Of nee, is... nou, wat ik net probeerde al uit te leggen... dat ik bij de dinsdag heel erg aan het worstelen was... dat ik dacht van, dit is mijn dinsdag nog niet tijdens mm -hmm. het maken. En op een gegeven moment komt hij er en ik ha, daar, daar ben je eindelijk. Alsof je je kindje uit je hoofd op het doek ziet. Dat, ja. vond, dat vond ik een erg fijne ervaring. We gaan, uh, we gaan naar een... We gaan naar een reportage. Veel topsport is gebaseerd op agressie, egoïsme en bedrog. Denk maar aan al die gele truien van wielrenner Lance Armstrong. Uh, en nu er zelfs bij de Paralymp Paralympics al vermoeden zijn van vals spel... blijft er eigenlijk nog maar één echt eerlijke topsport over. De Special Olympics. De Olympische Spelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit voorjaar was het uh, in Den Bosch. Uh, uh, uh, Studio Isla die toog naar Noord-Holland... Naar de atletiekvereniging Liekeurgers, thuishavend van vele gouden oude kampioenen. Het is goud wat hier blinkt. Goud is veredeld geel, supergeel. Oké okay, jongens, opgelet, klaar, gaan! Ja, dat gaat lekker. Er is nog niks stuk, jongen. Omheen, omheen, Romein, Afgeven. En lopen, Jef. Niet knijpen erin, want dan gaat hij stuk. En door, en door. Goed, Jef. Kunnen we lachen? Ja, goed zo. Het gaat heel goed dit. Hoeveel medailles hadden we nou? We hadden 49 medailles met 28 atleten van die Kurgers. Nou, lag in de Goud, goud en een bronze, hè? Ja. Met de balwerpen uh, smaad ik hem nog steeds verder. Moet boven kijken wat hij allemaal van nu alles hebt. Ik heb een hele bank vol hangen. Als je die wil inhalen, dan moet je wat presteren. Bronsgoud. Bronsgoud? Ja. Ja. Met hardlopen? Ja, 200 meter. Nou, ik ben Kees Seelstra.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 Even goede les. Als je hem in je hand hebt, niet in knijpen. Oh, dan mag je mag niet knijpen. Oké, okay. okay, uitleg. Ik ben Sander van de Vlucht. Ik ben de hoofdtrainer van de G-groep van atletiekvereniging Lycurgus. Ik ben zelf redelijk gedreven hardloper geweest. Erg prestatiegericht.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 Zijn. Klaar, go! Je mag naar binnen, Mark. je mag naar binnen. Oh, die sleutels in je broek, man. Ja, ja, ja. Kijk, hij kan niet lopen zelf. <laughs> dat heb ik zo vaak te zeggen, dat die ja, spullen ja, daar moeten ja. neerleggen. Moet je, ja, ja. je kijken. Kijk, die hebben we, we hebben gewonnen. We hebben gewonnen bij de Olympics in Den Bosch. We hebben dat gewonnen. Gouden. Ja. Ja. Dan loop je al heel lang hard. Heel hard. Heel hard.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 En de, toen was Marten Minkema verdwenen. Hij zag ineens helemaal geel en een beetje groen. En hij uh, kwam een rode, rode vochtas. Ah, daar is hij al. Gaat het weer een beetje, Martin? Ja, ik de, ja je, ik je ziet er zo raar uit. Nou, ga maar even zitten. Ellen. Ellen is ook een hele gele naam. Nou, dat zien? is onze collega van, uh, van bureau Buitenland. Mm -hmm. maar, Want die is ook steeds. Die stond dus net nog en zei ik ook zijn, Maar voor haar is het dinsdag geel. Nee! Ja, nee. Niet waar! <laughs> ik zie het niet. Goed, Ehm um, Doe het uh, leuk voor de rechtbank. Ja. Pardon? <laughs> zeg maar uh, nog even over, over, over je werk, uh, ja. Gerbert. Um... Uh, dit, dit is, dit, je hebt een paar jaar geleden ontdekt dat je synesthet bent. Dus hoe, hoe, gaat het, hoe gaat het dan verder? Ga je nu helemaal op die kleuren verder in uh, je hoop? Nee hoor, de, ik zal altijd dingen blijven schilderen die ik uh, sowieso in me opkomen. Dat ja. vind ik een leuk thema om iets mee te doen. Of, ja. mens, of met name het realistische werk. Uh, misschien dat men synesthesie in de achtergrond meespeelt. En dat zal het ook altijd wel hebben gedaan. Als je uh, een bepaald sfeer mee wil geven of zo... Maar ik denk dat ik nu wel wat vaker uh, uh, begrippen of getallen als voorbeeld zal nemen in mijn hoofd om daar nieuw werk van te maken. Volgens mij heeft onze regisseur Gerrit, die zo vriendelijk was om me even te vervangen, zo niet, toen ik op zoek was, kan hij misschien even het geluidje starten? Ja, kijk. Komt hij nog? Ja, daar is hij. Dit is een kanarie. Dit is een kanarie, toch? Hè? Ja, hij was een beetje flauw, maar uh, hij is helemaal gezond weer. <laughs> <laughs> een het gezonde klinkt kanarie. klinkt erg, ja, erg oranje, vind ik. Nou, het is een knalgele kanarie, je ziet. Ik vond het rood klinken, maar dat komt ja, in kijk, de buurt. Dus, ja. Donker oranje, vind hmm. ik. Ja. ja, het is een beetje... Ik vind de Merel mooier, moet ik zeggen, hoor. <laughs> Een merel. Och, daar heb ik, maar daar heb ik zoveel andere associaties bij mijn merel. Van, zo bij de lente en met, uh, met, met, met een... Maar Canaria, het is een beetje... Goed, oké, okay, maar <laughs> dit, dit dus. Dit is, dit is dus een, de kleur van is oranje, volgens mij wel. Ja. Eh... Yeah. Um, uh... Heb je nou. Zeg maar, hoe, hoe, wat, wat ga jij nog iets? Ga jij, probeer jij nog iets mee? Uh, ga je nog ga je een, keer een reportage een, een documentaire over maken? Um, ja, met veel plezier. Ja, Doe. <laughs> ja, verder doe ik niet zo heel erg veel met, met kleuren in het dagelijkse leven. Ik ben niet zoveel als een schilder. Mm -hmm. um, maar ja, ik gebruik het elke dag. Ik gebruik het om mm. dingen te onthouden. Of om. Om, ja, nee, ik, ik zie het gewoon, als ik aan de computer zit. zie ik het toetsenbord niet voor me. Maar ik zie wel echt de kleuren ja. van de letters. Uh, zo voor mijn Moment. ogen. Moment, geel staat ook voor haat, hè? Ja. En dan haat geen gebrek in de wereld. Zo weet ook Edward. die vier jaar militair is geweest. in het Nederlands leger. begin jaren negentig van de vorige eeuw. Het laatste half jaar daarvan bij Dutch Bed 1 in Bosnië. Die zes maanden in een uiteenvallend land. waarvan de inwoners elkaar haten hebben zijn leven voorgoed veranderd. Je bent een sloper. Je bent een vechter. Je bent een vijand. Ik ben in 1990 ben ik in dienst gegaan. En in 1994, uh, in februari, ben ik naar, uh, naar uh, Bosnië gegaan. Je bent militair. Wij stonden vaak, uh, sommer, je had uh, overal roadblocks. En dan, moest je, dan uh, zeg maar, uh, moest je de auto aan de kant zetten en dan werd, uh, werden de papieren gecontroleerd. Dan had je natuurlijk ook heel veel mensen die, uh, zeg maar, uh, die daarbij stonden... en hoopten dat ze wat of konden jatten of kregen. En ik, heb bijvoorbeeld, uh, ik zag een keer een, een, een meisje staan, ik denk van een jaar of uh, zeven of zo. Zoals ik dat in mijn hoofd heb, Heidi. Van die hele mooie grote blauwe kijkers... Heel veel jeugd er natuurlijk omheen. En, uh, de jongetjes hebben daar de voorhand. Dus, uh, die hangen allemaal aan je spiegel en aan je ruitenwissers. En, uh, die proberen uh, iets bij je los te krijgen. Maar ik had het meisje staan. Ik denk, uh, Wij hadden dan, uh, pakketten, die kregen we dan uh, mee. En ze hadden uh, kaakjes in en jam en leefpastij en uh, spul om uh, limonade mee te maken. Ik denk, die krijgen wat van me. Dus wij gingen op een gegeven moment rijden. We mochten weer doorrijden. En uh, ik had uh, het meisje gewezen van dat ze die kant op moest lopen. En ik doe ook wat goeds. Dus ik plikker dat pakketje het raam uit. En dat meisje dat pakt dat gauw. En er zijn twee andere jongens die zien dat. En die, die bedenken zich niet. En die trappen dat meisje echt finaal in elkaar. En die pakken dat pakketje af. Ik met mijn goede gedrag. Denk je dan. Probeer je wat goeds te doen. En dan zeg maar dat was ook de laatste keer dat ik het zo gedaan heb. Amen. Moest ook, uh, toen ik in Zimbrensen zat, uh, brachten we dan de vuilnis van het kamp uh, maar, uh, hoog de berg in. En dat werd daar uh, verbrand. En dan mocht in principe niemand bij komen om de schijn maar uh, tegen te houden dat je eten verdeelde. Maar bovenin die berg had je dan, maar, van alle kanten maar, uh, zaten daar uh, uh, Bosnische Serviërs. En die hielden dat natuurlijk goed in de gaten. Maar als jij daar een vrachtwagen leegstort met vuilnis en je gaat dat in de brand steken, je kan nooit zo snel wezen dat hun er niks uit kunnen pakken. Dus uh, dat werd in de gaten gehouden van bovenaf. En uh, als, uh, als de Serviërs vonden dat het uh, niet uh, rap genoeg ging of niet snel genoeg ging, dan begonnen ze op die mensen te schieten. En daar heb ik ook wel dooi bij zien vallen. En dat is toch wel... Uh, ja, dat is gewoon een hele nare gedachte is dat mensen die zo'n honger hebben, zo weinig hebben, dat ze de vuilnis die jij weggooit, dat ze daar nog wat uit proberen te plukken. En dat je dan nog voor je flikker wordt geschoten ook. Op een gegeven moment uh, je, ga je proberen om je daar uh, zomaar, zo goed mogelijk van af te sluiten. En, zomaar, uh, je bent daar om een half jaar uh, zomaar, uh, je ding te doen. En jezelf maar voorhouden dat je dat half jaar uh, zomaar, vol moet maken. En uh, dat het dan klaar is voor jou. Maar nee, ja, dat is wel heel. Uh, het, is, het, is, het is gewoon heel confronterend. Uh, heel moeilijk. Heb je veel dood gezien? Ja, we hebben zeg maar, zeker in het begin van het half jaar heel veel op en neer gereden van, uh, van Split naar uh, Sprintja. Om dat zeg maar, campus opgebouwd te worden. Dus we hadden al heel veel spul nodig. En zeg maar, uh, dan maakte je. Uh, in principe lang, ja, maakte je best wel lange ritten. Dan was je zeker over de wegen en over de bergpaden waar je overheen moest. En daar was je dan drie, vier dagen mee bezig. En dan kwam je zeg maar, ik denk vier of vijf frontlinies door. En daar zag je echt wel hele nare dingen. Met z'n half uit elkaar? Ja, of zeg maar, die op een hoopje lagen. En, zeg maar, waar, waar, niemand, waar niemand bij kon. We moesten in bij het vliegveld in Sarajevo, daar moesten we ook altijd langs. En, uh, Zemera, dat was een weg en die liep uh, tussen uh, een, uh, een wijk, die liep door een wijk heen met allemaal flatgebouwen. En Zemera, aan beide zijden zaten dan uh, sluipschutters. En, uh, Zemera, maar ook de mensen die in die flatgebouwen woonden, die moesten toch hun eten halen en hun drinken. En uh, Zemera, als ze de pech hadden dat ze, dat ze neergeschoten werden, er was er gewoon niemand die erbij kon komen. Maar als je neergeschoten wordt, dat hoeft nog niet te zeggen dat je dood bent. Maar er was gewoon niemand die daarbij kon komen. Dan probeerden de bewoners daar om ze iemand weg te halen. Dan werden die ook neergeschoten. Eigenlijk werden die gewoon gebruikt als een soort lokaas. Zodra je er eentje te pakken hebt, hopende dat er dan nog iemand komt om te helpen. En dan schiet je die ook voor zijn flikken. Ook gewoon om, om, eh, om hoe absurd zo, eh, sommige, sommige dingen, ja, hoe absurd het gewoon is. Dat mensen elkaar eh, buren. Van, die mensen die hebben, ze hebben misschien eh, 40 jaar naast elkaar gewoond en die schieten elkaar het huis uit. Dat, dat, dat kun je gewoon met je, nee, met je Nederlandse verstand, eh, dan kun, je daar, kun je daar niet bij. Het is gewoon niet voor reden vatbaar. Maar dat moet toch niet goed zijn voor je mensbeeld? Er nee, zit nee, zoveel nee. haat in de lucht. Op het moment dat je er naartoe gaat, ga je ervan uit dat je zeg maar, goede dingen gaat doen. Ja. Om de mensen daar te helpen. Maar dat is, na twee weken is dat al... Zeg maar, uh... Een de opgesproken. <laughs> is dat al helemaal uh, van de kaart? Dan is het meer... Uh... Nou, hoe kom ik hier zelf met zo weinig mogelijk schade vandaan? Zeg maar, en uh... je, je zal ook wel angst gehad hebben? Ik ben uh, zeg maar, echt wel heel bang geweest, ja. Ja. Blijf je ook niet die beelden zien? Uh, ja, wel. Ik heb ook al een tijdje, ook al, toen ik thuis was ook, ook gewoon uh, slecht geslapen en uh, heel, uh, heel scherp geweest nog. En dat duurt wel even voordat dat. Uh, uh, je schrikt, uh... ja, ja, je ze maar uh, klapt er een deur dicht bijvoorbeeld. Uh, uh. Uh. Het is niet zo dat als je terugkomt dat je zegt van ik ben veranderd. Zelf zie je dat niet zo. Dat moet je van andere mensen horen. Na verloop van tijd gaat het jezelf ook opvallen dat je, zomaar, dat je dingen anders... Nou, bijvoorbeeld dat je, dat je zomaar, veel makkelijker met uh, uh, geweld omgaat. Uh, het slijt wel. Hoe lang is het geleden nou? Uh, het is nu... Even kijken hoor. Zes. Het is nou 18 jaar geleden. Het slijt. Maar dat komt ook omdat je je... Nou, bijvoorbeeld dan, zeg maar, door, door Giel. Bijvoorbeeld. Uh, mijn zoontje is gehandicapt. Die heeft een hersenbloeding gehad zeg maar, tijdens de geboorte. Uh, er, er komen andere dingen bij die net zoveel impact op je leven hebben. En zeg maar, waar je nog wel steeds elke dag mee geconfronteerd wordt. dus Dat gaat op een gegeven moment overhand nemen. Het slijt. Het gaat, het gaat wel weg. Maar dat is wel een hele tijd later. Hè? Al Inderdaad. Ja. En heeft er tegen je ooit uh, hulp geboden erbij? Uh, nee. Nee, eigenlijk niet. Nee. Werken bij de Defensie. Je moet het maar kunnen. Nou, fijne werkgever, dat leger. Um, aangeschoven bij ons is, tot slot helemaal op het startje van deze uitzending... is Ellen van Dalen van Bureau Buitenland. Welke kleur van de week heeft geel? B voor mij is dat de dinsdag... Je bent ze ook zien. Je stond er, je stond er je ja. bij de regier. Dus, dus jij woensdag, hè? Ja. ja, ja. Uh, Gerbert, en voor jou is het? Vrijdag. Vrijdag oké. Okay. Wat, wat in het bureau buitenland start? Het is toch echt de dinsdag, hoor. En, en een... What, Ellen, wat is het bureau buitenland start? <laughs> we hebben het de hele week Straks, straks na zeven uur we, gaan we weer de hele wereld over... in het enige programma wat je meeneemt over de grens... bij de publieke omroep. En we hebben onder andere de Afghaanse... een gesprek nog met haar van voor de aanslag. Die, die Pakistaanse oh, ja. dame... die ja. dinsdag werd neergeschoten... En uh, het Preisje, gaat beter ja. met haar. Ja. Maar uh, ja, ja. We, we spreken haar. Goed, dit was uh, Studio Itserda. Um, uh, Gerbert lang. bedankt. Graag, en volgende graag. week. Joe, wat voor kleur hebben we dan, meneer Kok? Hartelijk dank, luistervrienden. Voor uw welwillend oor aan geen zijde van deze radio. Volgende week ervaren we de kleur oud roze. Studio Itserda. Orver goed. Dit is Radio 1.